u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In de Eemshaven brengen actievoerders van Greenpeace uit protest de nacht door... op een bouwplaats van energiemaatschappij Essent. De bouwplaats werd aan het begin van de avond door zo'n 30 actievoerders bezet. Ze willen dat Essent afziet van de bouw in de Eemshaven van een kolencentrale. Dat wordt volgens Greenpeace de grootste en meest vervuilende van Nederland. Elf activisten zijn in hijskranen geklommen om spandoeken op te hangen. Ook nuon bouwt een energiecentrale in de Eemshaven. Greenpeace zegt dat de CO2-uitstoot in Nederland met een kwart toeneemt... als de kolencentrales in gebruik zijn genomen. Personeel van TNT is gisteravond laat een driedaagse staking begonnen. De directie van TNT noemt de staking onverantwoord. En zegt dat de actie er juist toe kan leiden dat het bedrijf nog verder moet inkrimpen. Het postbedrijf bood aan om het aantal gedwongen ontslagen van ruim 3000 te verminderen met 300... Maar de leden van twee vakbonden gingen niet akkoord. De bonden zijn onderling verdeeld over de staking. FNV en CNV steunen de actie. Maar BVPP, de op een na grootste bond, vindt dat staken geen zin heeft. De staking duurt tot vrijdagavond 11 uur. In Amerika is Elizabeth Edwards overleden. De ex-vrouw van de voormalige presidentskandidaat John Edwards. Ze overleed aan de gevolgen van borstkanker. Elizabeth Edwards schreef twee bestsellers over haar strijd tegen de ziekte en de ontrouw van haar man. John Edwards kwam vorig jaar in het nieuws toen bekend werd dat hij vader was van een buitenechtelijk kind. In 2004 deed hij als kandidaat voor het democratische vicepresidentschap mee aan de verkiezingen. Drie jaar geleden verloor hij de democratische nominatie van Barack Obama. Elizabeth Edwards is 61 jaar geworden. Het weer in het noorden kan nog mist voorkomen, die verdwijnt de komende uren. Verder is het bewolkt en nevelig, het vriest 3 graden. Overdag ook bewolkt, in het zuidoosten kans op sneeuw. Overdag blijft het in het binnenland licht vriezen en aan de kust wordt het plus 2 graden. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu de nacht.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 Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery. I'll take you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 Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk Wil je daar naar te kijken tot ik alles van je weet Met alle mensen Wer mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen dat je ook iets in me ziet Wil je leren kennen maar misschien wil jij dat niet What you get and what you got is a whole lot of sweat, blood and tears, so have no fear cause they ain't seen moves like